Tot geheime documenten. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger in Frankfurt zei er rekening mee te houden dat de man naar de DDR is gegaan. Het weer: veel bewolking en af en toe regen. Later ook opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Vlissingen, Hoek van Holland, Eimuiden, Tessel en Rotterdam. Zuid tot zuidoost 7. IJsselmeer, zuid tot zuidoost 6. Einde van dit anp pebuletaal. Radio. In van CD -show. Alleen Pie Meurs vanavond in de CD show. Van Wendy en Lisa, Tim Finn en Split Ends, Badfinger, een nieuwe compact disc video. En als het mee zit hebben we ook de nieuwe Nick Natuurlijk zijn er weer CDs te winnen in de prijsvraag en draaien we CDs uit de CD top 100. De CD show van het Ros. Vanavond tussen 9 en 11. De CD. I love you. 100 Bijna drie minuten over negen is het geworden. Goedenavond, van harte welkom bij de CD-show. Jan van Ditmas, Ruud Karstoeten, de techniek vanavond en uiteraard Wim van Putten. En we hebben hier allereerst de CD-top 10 van deze week uit de CD-top 100 van Buma Stemra. 10 van 12 de Rock Ballads door diverse artiesten, 9 van 15 de Collection van Roy Orbison, 8 van 69 de Blues Brothers door diverse artiesten, 7 van 6 Tina Live in Europe van Tina Turner, 6 van 4 Ancient Hearts van Tonita Tikaram, 5 van 3 Money for Nothing van de Dire Straits, 4 van 8 de Best of Fleetwood Mac en dan op nummer 3 vanaf nummer 19 A New Flame van Simply Red. Op de tweede plaats stationair Mystery Girl van Roy Orbison en de bestverkochte cd van Nederland van dit moment is nog steeds Gloria Stefan en Anything For You. De snelste stijger uit de CD Top 10 van deze week... dat is die van de Blues Brothers door diverse artiesten. En daarvan hoor je Think van Arita Franklin... Original soundtrack van de Blues Brothers. Deze week nummer 8 in... De CD. Top 100. En dan nu een CD-single die niet in de handel is. Het is een zogenaamd promotie-exemplaar, maar hij is wel hartstikke nieuw. Het is er een van Robbie Neffel. De CD-single heet Somebody Like You. En daarvan hoor je het titelstuk. CD-single van Robbie Neville. Het formaat is 5 inch, dat is cd-formaat. En er staan vijf versies op van dit nummer Somebody Like You. De totale speelduur van deze CD-single is 25 minuten en 50 seconden. Dit was een promotie-exemplaar, dat staat er ook met grote letters op. Promo, dus die ligt niet in de winkel. Maar er komt maandag of dinsdag wel een soortgelijke CD-single van Robbie Neville gewoon in de handel. Blijft een talent, die man. Eens even kijken wat er deze week op CD-single uitgebracht is. Een aardige lijst deze week Dracula van Claw Boys Claw, Help van Benanarama, Dreaming van Vanessa Williams, dat is de nummer 1 in Amerika, Suzanne van Herman van Veen, Have a Little Faith in Me van John Hyatt, Everything Counts van Depeche Motes. Real Love van Elder Barge, een 3-inch serie van oude Motown hits met onder andere de Four Tops, Stevie Wonder, The Jackson 5 en The Pointer Sisters, Celebrate the World van Womack and Womack, Early in the Morning van Robert Palmer, Wild Thing van Tone Locke, die is ook op uh, CD single uit. En Everlasting Love van Howard Jones, die hebben we straks in het begin van het tweede uur. En dat waren ze de nieuwe CD singles van deze week. Allemaal primeurs vanavond. Het geldt zeker voor de volgende, want die hebben we van de persen laten halen in de fabriek in Duitsland. Het gaat om de nieuwe Nick Show. Het nieuwe album van hem heet The Works. Hij ligt begin volgende week pas in de winkel, dus ren niet morgen meteen naar je cd-zaak. Van het nieuwe album van Nick Show, een absolute primeur. Bij de tros hoor je One World en daarna Cowboys and Indians. Nick Kershaw. Het nieuwe album heet The Works. En ook dit album werd weer opgenomen door zijn vaste huistechnicus en dat is Julian Mendelssohn. Ja, de volgende cd is ook hartstikke nieuw. Hij ligt ook dinsdag in de winkel. Er staat wel oud materiaal op en wel materiaal van The Birds. De cd heet ook The Very Best of the Birds. Dan nou denk je vast van, ah, dat is een bekende titel, die is al lang uit... Uh, ja, klopt, er zijn verzamelaars van de birds uit, maar niet deze, want hier staan wat minder grote hits van ze op. Twee van die hits ga je nu horen, My Back Pages en Eight Miles High. De birds van de compact disc, The Very Best Of, maandag of dinsdag in de winkel. Older than I'm younger than that now Older than I'm younger than that now. Goed dat ze dit vroeger psychedelische muziek noemden. Dit kwam van de nieuwe cd van de Birds, The Very Best Of. Nogmaals, ook deze ligt maandag of dinsdag in de winkel. Het is tijd voor een compact disc video in de CD-show van de Tros, want je weet het, de Tros maakt daar werk van. Vanmorgen om kwart over elf in de Gouden Uren bij Peter kamp zijn er weer drie gedraaid. Aanstaande dinsdag om zes uur op Nederland 2 in het programma Tros Popformule kun je er weer een zien. En vanavond draaien we er ook weer eentje. Deze is van Tears for Fears, hij heet Shout en het is een compact disc video van het kleinste formaat, dus het is CD-formaat. Er staan uh, drie audiotracks op, totale speelduur 19 minuten en 27 seconden en uiteraard één videoclip van ruim 5 minuten. En dat is uiteraard Shout. Het leuke van compact disc video's op de radio is dat er uh, soms ook hele leuke remixen opstaan. En dat is uh, op dit exemplaar ook het geval, want je gaat luisteren naar Shout in de USA Remix en die is 8 minuten rond. Shout. Shut up, I'm talking to you Come, come on, come on. Dat was hem, de USA Remix van Shout vanaf Compact Disc Video. Je luisterde naar Tears for Fears. Trouwens, er schijnt nieuw plaatwerk aan te komen van Tears for Fears. dus je bent vast gewaarschuwd. Eens even kijken wat er deze week uitgekomen is bij de importplatenzaken op het gebied van de Compact Disc. Spreek vanzelf dat het hele overzicht van de releases van vanavond morgen weer terug te vinden is op pagina 355 van Teletekst daar gaan we met de lijst van deze week. Under the Ashes van Radio Birdman. The Best of Harry Nilsson. Mr. Lucky van Henry Mancini. In the Land of Grey and Pink van Caravan. Shine On van Badfinger. Escapade van Tim Finn. The Mighty Quinn, dat is de original soundtrack. Er staat de muziek op van onder andere UB40, Yellow, Arrow en Michael Rose. Love or Physical van Ashford and Simpson. Masterpieces van Bob Dylan. Live Collection van Rick Nelson. Jesus of Cool van Nick Lowe. En de collection van Billy Preston. En dan nog drie titels van Split Dance. The Beginning Of, Mental Notes en Second Thoughts. En een van die uh, cd's van Split Dance die ligt nu klaar. Aan de andere kant van het glas bij uh, Ruud. En dat is Mental Notes. Luister eens uh, naar achtereenvolgers Stranger Than Fiction. En daarna Time for a Change. Dit album stamt uit 1976. Nu voor het eerst uit via de import op Compact Disc. Than fiction, larger than life, full of shades and echoes. It's the story of my life! No cards to play Drowning in his sea of words Why he never has much to say And I've seen him standing by the river, Singing to the birds Capeldi en Some Come Running. Jim Capeldi die zat vroeger met onder andere Stevie Winwood in traffic. Luister eens naar Love Used To Be A Friend Of Mine. Daar komt hij Jim Capeldi. Capel die van de CD Sam Come Running deze week nieuw op nummer 73. De totale speelduur is. Zeer... Uiteraard staat Everlasting Love erop, want dat is uh, zijn nieuwe single. Maar wat er ook op staat en dat is zeer de moeite waard is Power of the Media. Howard Jones, daarvan hopen we volgende week zijn nieuwe compact disc en dan zijn echte album te hebben. Hier komt dus Power of the Media van de CD-single. Nieuwe CD-single was dat van Howard Jones, het is een 3-inch, dus zo'n kleintje. Hij heet Power of the Media. De Nederlandse platenmaatschappijen, deze week uitgebracht, het is niet zo verschrikkelijk veel. Bij Polydor kun je terecht voor World Life 88 van Cassiopeia, Midnight Lightning van Jimi Hendrix, Hair van Philip Boa, Out of Silence van Dare en Hot and Soul van Victor Laszlo. Bij RCA Revolution van Little Steven. En dan bij Ariola Locked After Dark van Tone Lock. Forever Your Girl van Paula Abdul. Oranges and Lemons van XTC, die hadden we vorige week. En hetzelfde geldt voor Under the Eye of Heaven van de London Chamber Orchestra. Bij WA Snapshots van Jan Hammer, ook die hadden we vorige week. En Bring Your Camera van The President. En dan tot besluit bij CBS The Very Best of The Birds. Sylvia's Mother van Dr. Hook. The Very Best of Janis Joplin. En tot besluit, Romantically Yours van Marvin Gaye. Dat waren ze de nieuwe Nederlandse CD-releases van deze week. En ook deze staan morgen weer op pagina 355 van Teletekst. Dan wordt het tijd voor een verzamelaar. Ik dacht dat die vorige week uitkwam, Jan. Super Rock Session Volume 2, deze week. Oh ja, en hij ligt dinsdag in de winkel. Goed zo, dankjewel. Ja, we lopen een beetje voor. Um, zoals gezegd, Super Wax Session uh, heet deze compactdisc. En er zijn twee delen van Volume 1 en Volume 2. Op volume 2 vond ik twee aardige stukken muziek. Eén is van Boston, More Than A Feeling. En het andere stuk heet We Belong To The Night van Alan Foley. We hebben van uh, Super Rock Session volume 2 één exemplaar in de studio. Dus je zult tussen de beide tracks een kleine pauze horen. Maar ik weet zeker dat je daar niet mee zit. Eerst dus Boston en daarna Alan Foley. Het is 3,5 minuut voor half elf geworden. Je luistert in hi-fi stereo naar de CD-show van De Tros. En dit kwam van de verzamelaar Super Rock Session Volume 2. Deze CD is Proof at the Bottom. Het tweede album voor Wendy en Lisa. De eerste maakten ze samen met Prince en nu zijn ze op automatische piloot gezet. Dus ze doen alles zelf. Luister eens naar Tears of Joy, gevolgd door Someday I. De nieuwe Wendy en Lisa. Sorrow. Where do such strange feelings come from? Can't be sure of tomorrow, but I know the day will come. Tears of joy, smiles of sorrow. I find benieuwd wat je daarvan vond. Dit was de nieuwe Wendy and Lisa, hij heet Fruit at the Bottom, waarmee maar weer bewezen is dat je de nieuwste cd's het eerst hier hoort, bij de tros. Het is zes minuten over half elf, de hoogste tijd voor de prijsvraag. Tim Finn was dat van de import-cd Escapade. De laatste twee cd's van vanavond zijn ook via de import uit. Die eerste heet, heet There Were Signs van een artiest waar ik nog nooit van gehoord had. Hij heet Bill Gable. Er wordt op het album van Bill Gable meegespeeld door Mark Egan. En dat is de enige bekende naam die we tegenkwamen. Luister eens naar Who Becomes the Slave en daarna Cape Horn. Voor het eerst op de radio en voor mij een nieuwe artiest. Bill Gable, het album heet There Were Signs. You can see them coming And you sleep at night With a razor in your hand You can see them watching you In the marketplace When they move to let you pass You can feel them testing you ways where they're huddled on the ground you can't hear them cursing you they call your head, it preserves your memory, and a rusted sword that you hang above your door, it defies your enemies, and an iron fist with a grip upon your soul that keeps you in They call your name Your heart beats faster Dit was muziek van Bill Gable. De cd heet There Were Signs. Hij is uit via de import. De laatste cd die kan gelukkig mee vanavond. Want vrouwt over New York. Gevolgd door nog een stukje van 1000 Airplanes on the Roof van Philip Glass. Dit was voor vanavond de cd-show. Met medewerking van Jan van Ditmars en de digitale techniek deed Ruud Kars. Tot volgende week.